Van 12 uur. we van het NBS Journaal. Griekenland heeft verlenging aangevraagd van de Europese financiële steun. In een brief wordt gevraagd de noodkredieten met zes maanden te verlengen. Het is nog onduidelijk of de Grieken akkoord gaan met de bezuinigingsvoorwaarden voor de steun. Als Griekenland het niet eens wordt met Europa, kan het op korte termijn de rekeningen niet meer betalen. Het dodelijke ongeluk bij een carnavalsoptocht in Ter Apel komt door een fout van een 81-jarige automobilist. De man raakte zaterdag de macht over het stuur kwijt en reed op de optocht in. Eerder ging de Groningse politie ervan uit dat de man voor het ongeluk onwel was geworden. Nu blijkt dat dat gebeurde na het ongeval. Bij het ongeluk kwam een vrouw van 33 om het leven en vijf mensen raakten gewond. De leiders van Frankrijk, Duitsland, Oekraïne en Rusland hebben telefonisch overlegd over de situatie in Oost-Oekraïne. Ze zijn het erover eens dat de afgesproken wapenstilstand moet worden nageleefd. Volgens Frankrijk veroordelen de vier leiders de recentste schendingen van het staakt het vuren. Gisteren viel de stad de baltsevo in handen van de pro-Russische separatisten. Landen die kampen met tropische infectieziekten moeten meer doen aan de bestrijding daarvan, schrijft de Wereldgezondheidsorganisatie in een rapport. De WHO heeft een lijst van verwaarloosde ziekten opgesteld, met daarop onder meer knokkelkoorts. Als landen meer investeren in bestrijding, verspreiden de ziekten zich volgens de WHO minder snel en hebben miljarden mensen daar profijt van. De Afghaanse Taliban zijn klaar voor vredesbesprekingen met de Verenigde Staten, meldt Pespa Reuters op basis van bronnen binnen de Taliban. Er zou vandaag al een eerste ontmoeting zijn in Qatar. Ook Pakistanse legerbronnen zeggen dat de Taliban openstaan voor gesprekken. De VS en Qatar hebben nog niet op het bericht gereageerd. Het weer geregeld zon vandaag, maar in de loop van de dag vanuit het westen meer bewolking en s'avonds ook kans op regen. Het is ongeveer 8 graden. Morgen verloopt grijs, met vooral smiddags regen en wind.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 Collega Kutjans even vervoersproblemen, dus die belde me op van... Charlotte, kan jij even naar de studio sneller om eventjes gauw uh, de boel waar te nemen? En ik kom er misschien nog aan als mijn uh, particulier chauffeur... die ik tegenwoordig in Den Haag heb, omdat ik bij het ministerie werk. Als ik die particulier chauffeur opkom dagen... dan kom ik alsnog naar Zandvoort toe om uh, de luisteraars... Uh, te entertainen met twee uur lekkere muziek, stukje cabaret uh, uh, rond de klok van één uur. En ik heb natuurlijk Dolly Tempirik weer bij me. Dolly, uh, de, ga eens even wachten, je microfoon meisje. Ja, ik lag even lang uit op de tafel. Nee, mijn koptelefoon Kennen deed ik niet. Nou? Dus ik moest even bij de apparatuur kijken wat er los was. Maar ja. het is weer gefixt. Goedemiddag luisteraars en een smakelijk eten natuurlijk. Nou, ook namens mij natuurlijk. Ja. Ja, en alweer zon. Heerlijk, hè? Laatste Goed, he? dagje, hè? Wat Laatste dagje. Ik ga er straks alles over vertellen. Maar ga er vandaag, alsjeblieft, wat van genieten met volle teugen. Zo is dat. Nou, uh, ja, ik zei het al, Ruud Jansen, uh, ga ik eventjes voor invallen. Misschien dat hij nog op komt dagen, maar uh, ja, dat doe je gewoon voor elkaar. That's what friends are for. Yes. <laughs>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 Shining, knowing you can always count on me for sure. That's what friends. by the way i thank you and then for the times when we're apart well just close your eyes and know these words are coming from my heart and then if you can't remember keep smiling keep shining no waar je vrienden voor hebt en uh, dit was niet uh, natuurlijk de gebruikelijke uitvoering die we allemaal kennen, maar dit was Brian Olender. En Brian Olender is een uh, ja, Nederlands talent als het gaat om de groener muziek. En uh, nou, uh, uh, misschien dat ik straks nog wel wat van Brian Olender draai. Ja, zelfs de slechtste tijden die uh, brengen ook veel goed voort. En, en in ieder geval als dan de tremolo's ligt. Licht, sorry. <lacht> uh, even the bad times are good. De heren, de heren, moet ik erbij zeggen, Tremolo's waren dat uit de jaren zestig. Een hele bekende groep natuurlijk, eind jaren zestig, moet ik wel erbij zeggen. Want ja, in 1960, toen, toen had je alleen nog maar Louis Prima en Elvis Presley en Cliff Richard. Maar de die kwamen later kwamen ze in zicht. En hadden allemaal, dat, kan ik me, dat weet ik me heel goed te herinneren, luisteraars, hele gezellige... Hele gezellige muziek. Nou, dat krijgt u vanmiddag ook in Astemaar ligt dankzij de snelwitte Vredesduif. Ja. zo ben ik dan ook wel weer. Als ik dan waarneem, dan neem ik ook waar, hè? Ja, ze gaan ze allemaal even inhaken hè, tijdens de lunch. Kom op mensen. Nou, een beetje gezellige lunch vanmiddag. Samen met Marianne Weebuck. Ja, zo is het maar net. zie je weer op weer op weet je wat het nou met Rutjans is? Gewoon oh, waar, het is gewoon waar. Hij kan niet zonder mijn luisteraars. Uh, nou, alle meisjes in Zandvoort hoeven zich niet ongerust te maken. Uh, als je nog heel jong bent, dames, want uh, luister. Love is so much you can count all the ways I die for your girl and all they can say is He's not your kind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 Come take my hand, girl. You'll be home.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 You'll be home soon Please Come take my hand Girl You'll be home Ja, ik weet dat er nou zeker een uh, grote hoeveelheid dames in Zandvoort rondlopen... die veel minder ongerust zijn. Omdat ze weten, ook al zijn ze nog jong... ze zijn uh, ongetwijfeld zeer binnenkort dolly Weet jij daarover mee te praten dat je heel snel een vrouw wordt? <laughs> of bent geworden? Even, even... Girl, you'll be a woman song. Ja, dat, dat zo'n was... Nederlands Diamant. Nelis... Ja, precies. Ja, ja. Oh, ja, jij kent die sieraden van die man ook. Ja, natuurlijk. Hé, <laughs> ja. Ja. Hey, maar luister. Ja. Want, want hoe is dat bij jou gegaan? Was je, was je vroeger uh, rijp? <laughs> nou, uh, ik werd al op heel jonge leeftijd veel uh, ouder geschat dan ik was, ja. Maar dat kwam ook misschien omdat ik een behoorlijke grote voorgevel had. Oh? Ja. Jij ja, was het neusje en... van de zalm dus eigenlijk? Uh, nou, zeg maar neus. Ja. <laughs> Ja, ik heb, ik heb toen nog anderhalf kilo weg laten snijden. Want het was niet te torsen met mijn ah, jonge lichaam. Oh jee. Ja. Hé, hey, luister maar, maar ja, ja, ja. tegenwoordig zijn meiden al heel vroeg... Uh, zijn ze erbij, als het om verkeering gehad. Hè? Soms al met 10, 11 jaar of zo. Dan, dan vragen ze al verkeering aan hun klasgenootje op de basisschool. Ah, ah joh, dat is toch al op de kleuterschool? Dan al? Ja, man, ben jij nooit gevraagd door een meisje op de kleuterschool? Nee, ik heb nooit ah, de goed. kleuterschool mogen, mogen deelnemen. Nee, nou, zie je nou, <laughs> ja, dan heb je toch heel wat gemist. Ja, we hadden het er toevallig van, van de week nog over met mijn kleinzoon en mijn dochter. Uh -huh. dat, uh, en toen wist ik me ook te herinneren dat, dat ik ook op de, school, uh, de kleuterschool al een vriendje had hoor. Dat stelde niks voor, natuurlijk. Maar ik had wel een vriendje. Oh. Ja. Nou, dat is, uh, ja, tegenwoordig uh, is ja. het Dat weet ik dan wel. Tegenwoordig uh, zijn die meiden allemaal heel vroeg erbij. Die vergen dan verkeringen en zo. Ja. Vorige week uh, wacht mijn zoon. Die, had, die heeft een dochter van, uh, van tien. Ja. En die had een partijtje thuis. Dat was jarig. Ja. En die had. Uh, ja, zo'n zo, zo, zo 25 klasgenootjes op visite. Oké. Okay. En oh. omdat, ik, omdat ik mijn huis ga verbouwen. en de wanden worden gestuken door. mochten ze met er allemaal op te. De... Op de, de muur tekenen, Dus dat is nou een grote uh, kunstzinnige... Uh, uh, je kan eigenlijk wel een tentoonstelling beginnen thuis. Nou, wat let je? Ja, uh, maar waarom vertel ik dat nou? Nou ja, ook, ook jonge meiden uh, allemaal zo... van in de leeftijdsgroep van 8 tot, tot 11 jaar. Ja. En allemaal uh, verkering of, uh, of onderweg met verkering... of verliefd. Of, uh, ah ja, joh, maar dat weet je. Dat. En, en, en dat, dat duurt een paar weken en dan is het weer uit... en dan gaat het weer naar de volgende. Ja. Hoe komen we er nou eigenlijk op? Oh ja, dat weet ik niet, ja, Niels, Niel Dier Dierman. Niel's Dierman, natuurlijk dat met, dat, met, dat met, het meisje ja. gauw een uh, vrouw zou gaan worden. En... Hey, jij gaat ons straks nog iets leuks vertellen over de prijsvraag, hè? Ja, hij loopt nog steeds, dus hij loopt mensen de... Heb uh, ja, jij wel eens een luisteren. prijsvraag zien lopen dan? Ja, regelmatig, rennen, ze, ze rennen voorbij, je moet echt heel snel zijn, want anders grijp je mis. Hey, maar ga, je het nu, ga je het nu vertellen of doe je dat kwart voor één ongeveer? Oh, dat kan ook, maakt mij niet uit. Kwart voor één of nu? We, we, we vertel ik het nu. We hebben namelijk uh, binnenkort draait er een hele speciale voorstelling in het in Rijktheater in Amsterdam. Ja. En dat is de, de Volksopera uh, Porgy en Bess. En uh, daarvoor is een heel gezelschap van de New York Metropolitan Opera naar Nederland gekomen. Nou, dat belooft een heel groot spektakel te worden. En uh, nou, mocht ik vrijkaarten weggeven en ik heb er nog maar twee over, mensen. En onze Want hoeveel vraag... had je er dan uh, in het begin? Ik zeg mocht maar. er drie keer twee weggeven. Zo, dan ja. is het hard gegaan. Dan hebben er een hoop mensen toch uh, ja, gereageerd op het ja, geheel. Ja, hartstikke leuk. En uh, we hadden een vraag bedacht. Ja. En uh, die vraag is: Kijk, alle medewerkers en sterrsolisten van de New York Metropolitan Opera die zijn straks hier in Amsterdam om Porgy en Bes op te voeren. Van 3 tot en met 14 maart. Maar de vraag is... met meer dan hoeveel medewerkers... zijn ze er dan? Oh. En uh, ik heb... Uh, nou, met drieën. Uh, op, op. met z'n drieën, minstens. Ja, minstens, maar dat is niet het goede antwoord, hoor. Dat is niet het goede antwoord. Ah, ja, maar heb ik net, heb ik net die, uh, die laatste twee kaarten uh, niet, verdorie. Hè. Ik heb de vraag uh, ges, uh, neergezet op uh, uh, de Facebook-site van Zandvoort Lunch. Dus dat is www.facebook.com slash Zandvoort En dan kunt u daar als reactie onder die post het... Uh, Antwoord zetten en u begrijpt: degene die het eerste, het juiste antwoord plaatst, die krijgt die laatste twee kaarten voor 3 maart of 's avonds. Ja, en die moeten dan naar het Raai in Amsterdam? Naar het Raai ja. in Amsterdam. in Best, ja. de originele setting. Dus de originele cast, zoals dat op een duur wordt. Hè? Ja, ja, ja. En ja, een hele hoop uh, uh, uh, mensen met zool in de stem zullen daarbij zitten natuurlijk. Okay. Het, het is, ik heb even een voorstukje gezien op, mm -hmm. uh, op internet. En ja. het, het was prachtig. Och man. Ja, dan heb je, echt een, heb je echt een mooie avond hoor. En alles wordt in bes gezongen, hè, toch? Ja, de bes. Ja, en ja. in het ja. pauze uh, Broodje Pork... Ja, ja. De mensen die geen uh, internet hebben en wel, weten, uh, hoef, uh, wel het antwoord weten, die mogen me straks ook even bellen hoor. Op 577. Dat ja, is al gezellig in de uitzending. Even, even. Ja, zo is het: 57 303 93. 57-303-93. Alleen om kwart, bellen. Over, kwart over 1 even niet bellen. Want dan hebben we natuurlijk de vrijwilligersvacaturen van de week en dan zijn we bezet. Nou, de vraag was dus hoeveel medewerkers zijn er overgekomen uit Amerika vanavond hier naartoe om die prachtige voorstelling waar te maken, toch? Ja, Dat aan de medewerkers van de Metropolitan, uh, New York Metropolitan Orchestra nou, Opera. Moet toch lukken, luisteraars. Doe je best. Yes, succes! We gaan even breakaway met de Beach Boys. Dat mag u ook even doen bij uw werkgever. Even zeggen, van ik ga nou even lunchen. En even luisteren naar van antwoord. Want dat is altijd zo gezellig tijdens Mijn lunch. Als ik met pistoletjes wegwerk. Ja. Kant jongens, zo van het strand afgetrokken hier in Zandvoort, ze liepen bij de tweede zandbank. Ryan Wilson voorop. En ik zei jongens, kom even naar de studio van in Zandvoort toe, even jullie oude hit Breakaway zingen. En dan kijk ik eventjes, dan kijk ik even over mijn schouder, kijk ik even mee. Ook uh, net over mijn schouder heb ik even gekeken, over mijn schouder. Toen bleek dat Mike en de Magenics uh, verantwoordelijk waren voor dit nummer, luisteraars. En uh, Dolly, die kijkt ook regelmatig over haar schouder. Dat heeft ze vandaag ook weer uh, voor u gedaan, want zij gaat <laughs> ons vertellen. Alles uh, over het, uh, ja, het regionale nieuws, zal ik maar zeggen. En dat klopt. Nou, daar gaan ja, we. Ja, oké. Okay. We beginnen met de sloop van het voormalige zwembad aan de passage en die is stopgezet onlangs. Tijdens de werkzaamheden stuitte het sloopbedrijf op een onveilige constructie rondom de trap... die dienst doet als nooduitgang voor de bovenverdieping. Ja, dit kwam eerder niet aan het licht doordat er in het verleden wanden tegenaan waren geplaatst. Uit veiligheidsoverwegingen heeft de gemeente besloten om dit nu eerst te laten repareren... En naar verwachting gebeurt dit in de derde week van maart. en Dat betekent een vertraging van ongeveer zes weken. De sloop van het oude zwembad maakt onderdeel uit... van het uitvoeringsprogramma Entree Zandvoort. De vrijgekomen ruimte wordt benut... om de route tussen het station en het strand aantrekkelijker te maken. Een 59-jarige vrouw is woensdagavond om het leven gekomen... in een woning aan de Iepelaan in Heemstede... De politie laat weten dat geweld vermoedelijk de oorzaak is geweest. De politie kreeg tegen half twaalf gisteravond... een melding dat er geschreeuw in de woning werd gehoord. Ter plaatse werd een 59-jarige bewoonster op de grond aangetroffen. Er is nog geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Een 34-jarige man is aangehouden als verdachte. En wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. Een 26-jarige man die in januari door de Amsterdamse politie... in zijn woning in Zandvoort werd aangehouden op verdenking van wapenbezit... blijft zeker tot medio april vastzitten. Dat heeft de Raadkamer van de Rechtbank Amsterdam besloten. De man is lid van de chapter Amsterdam van Outlaw Motorcycle Gang No Surrender. Een tip leidde in januari naar de woning in Zandvoort... In de woning trof de politie een vuurwapen aan... en daarnaast een magazijnhouder gevuld met patronen... een flesje traangas, een kogelwerend vest en een bivakmuts. Ondernemers in het centrum hebben het sowieso niet makkelijk in de winter. Maar volgens de ondernemers in de Kerkstraat... heeft dat ook te maken met de verkeerssituatie... Hun winkelstraat is namelijk al enkele jaren autoluw... en dat zou een belangrijke verklaring zijn voor de stilte in de wintermaanden. Via een brief vragen ze de politiek om de Kerkstraat van oktober... tot februari open te stellen voor verkeer. Dit zou in de wintermaanden meer reuring in de winkelstraat brengen... en de omzet ten goede moeten laten komen. Een tweede verzoek komt van de ondernemers uit de Grote Krocht... Zij vragen ook via een brief om de tijdelijk omgedraaide rijrichting in hun straat definitief te maken. Vanwege de werkzaamheden aan de Hoge Weg en de daarmee gepaardgaande afsluiting van de Oranjestraat... is de rijrichting in de Grote Kroch tijdelijk vanaf de Hoge Weg richting het Raadhuisplein. En de ondernemers vinden dit een heel logische richting en horen dat ook terug van hun klanten... Middels de brief vragen ze dan ook om de rijrichting niet meer terug te draaien als de werkzaamheden aan de hoge weg straks klaar zijn. Beide brieven zijn opgesteld door het bestuur van de ondernemersvereniging OVZ en verzonden aan het college van BMW. Nou, is dat nou krijgen ze daar een reactie op of is het al, uh, allemaal verkeer? <lacht> ik zit te van, lezen. Ik, denk van, het ja, ik heb hem. U ook, luisteraars? <lacht> Ja, het, is inderdaad, het is inderdaad wel logisch. Ik vind, ik vind het wel een logische reactie. Ja, maar dan uh, hebben we twee straten die richting uh, de Haltestraat gaan, zeg maar. Want nou, dan heb uiteindelijk je ook... leiden alle wegen naar Rome, door, je moet niet zeuren. Dit, dit, dit hoe moet ik nou nog zo serieus nieuws presenteren? Je maakt er een hele cabaretvoorstelling van, elke <lacht> keer jij. <lacht> gaat, u, gaat u verder. Dank u wel, dank u wel. Dansstudio Skills zit midden in het tweede seizoen en is dit jaar begonnen met het trainen van twee selectieteams. Loosen Up van 10 tot 14 jaar en Femmetestic van 15 plus. Met deze teams doet de in het LDC gevestigde dansstudio mee aan wedstrijden en de eerste successen zijn een feit. Afgelopen zondag hebben beide groepen in Beverwijk meegedaan aan hun allereerste danswedstrijd. De concurrentie was zwaar, want onder de deelnemers zaten groepen die al vier jaar of langer samen dansen en aan veel wedstrijden hebben meegedaan. Desalniettemin hebben de twee Zandvoortse groepen het geweldig goed gedaan. Fantastic heeft zelfs de eerste plaats behaald en dat bij hun eerste wedstrijd. Een schitterend resultaat dus. Dan vragen wij uw aandacht voor het volgende. De Velsen-tunnel is donderdagochtend dus vanochtend afgesloten na een ongeluk. Het gaat om het gedeelte in de richting van Velsen. Omrijden kunt u via de Wijkertunnel en de A9. Twee maanden na de zware mishandeling van een 17-jarig meisje in Heemstede... zoekt de politie de publiciteit om het vastgelopen onderzoek vlot te trekken. Ja, dit is een heel luguber gerucht. Bah, in, de in, de, of gerucht uh, bericht. in de nacht van dinsdag 23 december op woensdag 24 december... werd een 17-jarige Heemsteedse rond uh, tegen 1 uur ernstig mishandeld... Zij reed op haar fiets op de Glipperdreef in Heemstede in de richting van Bennebroek. Het slachtoffer was die avond naar Serious Request in Haarlem geweest. Op de Glipperdreef ter hoogte van de brug in die weg, vlakbij het Kerkhof, kwam een man op een scooter naast haar rijden en die man vroeg de weg. En toen hij weer wegreed voelde de Heemsteedse pijn in haar nek. Na thuiskomst ontdekte ze dat ze een snee in haar hals had en die is gehecht. Het is natuurlijk heel luguber dit, hè? Bah. De verdachte, die is nog steeds niet gepakt. Hij reed toen op een zwarte scooter, een zogenaamd laag model en zonder windscherm. De man is tussen de 40 en 45 jaar oud. Heeft een mollig postuur, postuur een onderkin en een spleet tussen zijn voortanden. Tijdens deze mishandeling droeg hij donkere kleding, mogelijk een donkerblauwe jas. De man sprak accentloos Nederlands. Het meest opvallende was de helm die de verdachte droeg. Dat is een roze bromfietshelm, een model dat veel door meisjes wordt gebruikt, met een transparant vizier. En de politie wil graag weten wie deze man is en verzoekt getuigen contact op te nemen via 0900 8844. Tot, Tot zover het regionale nieuws. Ja mensen, vandaag zijn er wat wolkenvelden, maar overwegend schijnt ook de zon. En het blijft voorlopig nog wel droog. De temperatuur stijgt vandaag naar waarde tussen de 7 en de 9 graden. Vanavond neemt de bewolking verder toe. En komende nacht gaat het buiig regenen op de passage van een koufront. De zuidwestenwind waait matig tot krachtig en de temperatuur gaat dalen naar een graad of 4 Morgen krijgen we te maken met een lage drukgebied... en daardoor overheerst de bewolking. En valt er van tijd tot tijd buiige regen. Vooral later op de dag regent het flink door. De zuidwestenwind draait naar zuid... en is matig tot vrij krachtig van kracht. En de temperatuur stijgt naar een graad of 7. Dus mensen, al met al, ik zou zeggen voor vandaag... ga lekker genieten. Nou, Hartelijk dank. Your lady.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 de... Let's Pieter Kellen was dat natuurlijk met You're a Lady. MacArthur Spark. Kellen. Dit is niet Donna Summer, maar Donna Dana. Ja. Van Richard Harris. En we kennen hem van Donna Summer. Dit was Donna Dana. Die kwam ik toevallig tegen en ik wist niet wie ze was. Ik denk, daar ga ik nu achterkomen. Ja. Over de Rainbow. Absoluut maar één dame die de regenboog zo kleurrijk uh, uw richting uit kan sturen. Dat is natuurlijk Eva Kessel. Ze doet dat uh, rond de klok van zeven minuten voor twaalf luisteraars. Voor één, moet ik zeggen. Want uh, ja, dan komt het nieuws zo weer voorbij. Maar ik heb dus nog wel ruimte voor uh, wat uh, gekke lafliedjes. Uh, nou. De Vleugels van de Duif, de wings. Waar ik uh, Paul McCartney uh, meedraag and silly love songs. Dat Linda nog leefde. Gelukkige tijden voor Paul McCartney. Zijn allergelukkigste jaren heb ik wel eens van hem gehoord in een interview. Dan zong hij met Wings zijn Silly Love Songs. Wings over America, zo heet het album. Nou, ik zie op Facebook-luisteraars dat er ook nog een hoop kinderen zeg maar, luisteren naar Zierfem Zandvoort. Hallo. Ik heb zo waan, waan, waan, waan, waan, waan, waanzinnig gedroomd. Waanzinnig gedroomd. Droom jij veel, op Dolly? Elke nacht? Of zeg je van nou, dat sla ik ook wel eens over? Ik, ik droom elke nacht. Elke Oh, en droom je nog van mij? Meestal wel. Vreselijke nachtmerries. Oh ja, ja dat dacht ik al. Dat, dat was een inkoppertje, hè, toch? Ja, die moest erin, hoor. Hé, hey, ja, ik droom ook altijd. Alleen, ik weet ochtends vaak niet meer wat ik dan gedroomd heb. Dat is heel vreemd. Ja, soms, als het een hele bijzondere droom is. Want je droomt ja. soms de raarste dingen. Ja, wat gek, hè? Ik heb ja. soms hele prettige dromen, moet ik zeggen. Dat zijn dan dromen, dan kan ik dus uh, vanaf de straat... Uh, stijg ik zo op, dan, dan kan ik vliegen. Ja, dat heeft nou, zou je zeggen van ja, je ja, duiift, ja. dat is logisch. Maar, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> nee, maar dat is echt waar. En ja. dat is, zijn ze ook al lekkere dromen. En dan vind ik het zo ellendig dat ik weer wakker word. En, en je rookt geen. Uh, geen nee, uh, geen dat heeft dingen. er helemaal niks mee te maken. Nee, maar nou. echt, dat zijn echt van die dromen, ja. Als ze gaat vliegen, weet ik niet of kan... dat er niks mee. Te... Wat, wat, wat slik je erop? Ik, ik zie ze mijne. niet vliegen. Ik hey, ga trouwens, zelf... het is bijna één uur. Nou, nou dat oh. zie ik ook wel hoor. Dat zie ik ook wel. We hebben nog een paar seconden te gaan en dan. Ja, dan komt het, uh, het nieuwste, komt het nieuwste weer in. Ik schuif het schuifje even open. Dan krijg je het, het rest hier van het plaatje wat nou op de computer draait. En ah, dan okay. het nieuwste erachteraan. Hè. Anders dan, uh, eindigt het uh, met, met praten en dan kan je het niet terugluisteren. Oh, oh, oh, baby, I why. Tot zover het ritme van ZFM. Hier zo doe je dat. ja de kabel op 104.5.